Amber Brandsen met het NOS-journaal. In Zwifterband, Flevoland, is iemand omgekomen door vuurwerk. Wat er is gebeurd is niet bekend. Het slachtoffer is een man. Hij zou in de straat wonen waar het ongeluk was. Veel mensen zagen het gebeuren. Twee kinderen die vlak bij de ontploffing stonden... zijn door ambulancepersoneel onderzocht. Het is niet bekend of zij gewond zijn geraakt. De coöperatie Laatste Wil gaat vanaf januari inkoopbijeenkomsten organiseren voor leden die een dodelijk middel willen aanschaffen. Ze krijgen dan informatie over het middel en hoe ze het via de coöperatie kunnen bestellen. Leden die het willen hebben moeten onder meer een geldig idee laten zien en langer dan een half jaar lid zijn. Volgens de Belangenorganisatie is de collectieve inkoop bedoeld als waarborg voor een veilige toepassing. Leden krijgen bij aanschaf een kluisje om het spul in te bewaren. In Maastricht woedt brand in een glasfabriek. Oorzaak is een kapotte oven. Daardoor stroomt vloeibaar glas weg. De brandweer is bezig met het koelen van het glas. Mensen die in de buurt wonen is gevraagd ramen en deuren dicht te houden. Sneeuwval en gladheid veroorzaken problemen in wintersportgebieden. Vooral in Frankrijk, België en Luxemburg is het oppassen geblazen, zegt de ANWB. In de Franse Alpen is vanwege de sneeuw zeker tot morgen code oranje van kracht. Er zijn lawides geweest, wegen zijn afgesloten en er zijn ongelukken gebeurd. Anouk van der Weijde en Esme Visser hebben bij het Olympisch kwalificatietoernooi Schaatsen in Tialf de tickets gepakt op de 5 kilometer. Van der Weijde werd eerste en in de slotrit reed Visser naar de tweede plek. Het weer, vanavond meer bewolking en vannacht opnieuw regen... bij minimaal rond de 9 graden. Morgen, oudjaarsdag, ook periode met regen. Blijft uitzonderlijk zacht, zo'n 11 graden. Het waait stevig vanuit het zuidwesten. En tijdens de jaarwisseling is het op de meeste plaatsen droog... maar kan er ook een bui vallen. Het wordt dan een graad of 7. Dit was het NOS Journaal. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek.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 Hier bij CFM Entertainment For You, op die 106.9. 104.5 op de kabel en natuurlijk ook TV-tekst en DAB. En uh, ja, verzoek je aanvragen mag. En uh, dit was W. En please don't go. En uh, ja, nog maar uh, even kijken. Uh, ja, wat is het? Een uh, 31, uh, ja, 31 uur verwijderd van, uh, ja, van eigenlijk uh, het nieuwe jaar. En uh, we gaan lekker een lekker plaatje rijden van uh, Imani. En where are you? Blijf lekker luisteren, tot 7 uur. Entertainment For You.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 Welder plaat blijft het toch? Imani, en Where Are You Now? Ja, ook wel in het Nederlands gezongen door woorden natuurlijk. En, uh, ja. Ik kom even niet meer op de tekst. Ik weet even niet meer, maar goed, uh, we gaan lekker verder met een, uh, ja, een plaatje uit de jaren. Wat is het? Eind, uh, eind jaren 60, begin jaren 70. Sheriff Dean en, ja, uh, yeah. Do You Love Me? Do You Love Me? I love you. Words can say, I love you. Yes, I do. Do you need me? I need you like the rose, it's water. I need you. Yes, I do. I need you Yes, I am Saratine, en do you love me? En dat allemaal hier op de 904,5 op de kabel TV-krant en DHB. We gaan uh, lekker ja, even eventjes, uh, eventjes ook weer terug in de tijd met uh, German Jackson en Pia Zedora. En uh, ja, als de regen op ons valt, oftewel When the Rain Begins to Fall. ZFM, de zender van Zandvoort en omstreken. Een man met die, uh, ja, vette, vette, vette krullen eigenlijk. En, uh, ja, dat kleine vrouwtje met dat hele wilde blonde haar. Pierce Dora en German Jackson. En, uh, ja, we gaan verder met een uh, nummertje uit, uh, ja, eigenlijk uh, de, de, de foute 500. Uh, die heeft u afgelopen tijd kunnen luisteren. En daar is een, uh, daar heb ik een nummer uitgehaald van Rick Ashley. En, never gonna give you up. En blijf lekker luisteren, want uh, ja, tot 7 uur ben ik bij u. Mijn naam is Gentijn. En ik zou zeggen, ja, zit u te eten? Eet smakelijk. En uh, niet te veel oliebollen, bewaar nog wat voor morgen. Kesley en Never Gonna Give You Up en dat allemaal hier bij ZFM Entertainment voor u tot de klokjes van 7 uur en uh, ja, nou heb ik hier een verzoekje voor me en dat is uh, van uh, ja, mijn collega Albert Jan en uh, zijn vrouw Maris en uh, ja, die wilde graag een plaatje horen van uh, Engelbert Humperdink en uh, ja, ook uh, een uh, van mijn favorieten, Engelbert Humperdink en How I Love You daar komt hij dan En uh, ja, Albert John, maar het is uh, leuk dat jullie er weer bij zijn natuurlijk, hè. You hold me in your eyes, in your own special way. I wonder how you know the things I never say. I can't imagine life. Without you by my side The power of your love Is all I need tonight I know there have been times That I have caused you pain I turn them all around If I could start again There's something I must say I know it's overdue The sweetest thing I've known Whoever caught my own Begins and ends with you How I love you How I love you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 How I love you How I love you Hé, hey, Fred, hij hey. draai nog eens een plaatje. Zo bleek, maar dat was niet het geval, want je liep heel vlot naar me toe en zei Hoi, maar je mond stonk verrot, je gaf je hand om je voor te stellen Maar je weet, voor je het weet, stinkt de hele disco naar jou zweet Doe naar beneden die arm en spuit, ook zo fris Maar ik durf te wedden dat je niet eens weet wat dat is Want meisje, je bent zo lelijk als de nacht Je bent toch niet zo sweetie als ik had verwacht Want meisje, je laat me schrikken als je lacht Je tanden zijn zo geel, ik heb me toch nog bedacht Want meisje, je bent zo lelijk als de nacht Je bent toch niet zo sweetie als ik Je had nog niet door Want die sma die bleef maar komen Ja ze ging er voor ze vroeg Vind je me knap? Ik zei dit is het geval Vind je het goed dat ik mijn fiets In je tans stal?" Ze keek me aan Zonder benul nog steeds verliefd Ik zeg niet dat je stinkt Maar erg lekker ruik je niet Zo vroeg je wil me niet no Want je weet niet wat je mist Ik zei ga naar huis Voordat je weer wordt gedist. Meisje Je bent zo lelijk als de nacht Je bent toch niet zo sweetie Als ik had verwacht Want meisje Je laat me schrikken als je lacht Je tanden zijn zo gele Ik heb me toch nog bedacht Want meisje Je bent zo lelijk als je bent toch niet zo sweetie als ik had verwacht Want nee shit, je laat me schrikken je, lag, je tanden zijn zo geel als een kanarie. Ik zat nog wat te drinken toen een stem tegen me sprak. Ik ben zo heet op jou, vind je het goed dat ik je pak? Ze geeft me naar mijn e? en vreef op en neer. Ik dacht je moet niet stoppen want ik wil meer. Ik draaide me om en mijn hart stond stil. Want die sma had een gezicht dat leek op een wil. Ik dacht bij mezelf, stel je voor dat ik haar kus. Dan springen die puisten open en zit ik onder de bus. Want nee, shit, je bent zo lelijk als de nacht. Je bent toch niet zo sweetie als ik had verwacht. Want nee, shit, je laat me schrikken als je lacht. Je tanden zijn zo giel, ik heb me toch nog bedacht Want meisje, je bent zo lelijk als een nacht Je bent toch niet zo sweetie als ik had verwacht, Want meisje, je laat me schrikken als je lacht Je konden zijn zo keel als een kanariefacht Oeh, maar wat ben je lelijk Lelijk met de nadruk op leek. Zo lelijk als een leek. Alle smaatjes die lelijk zijn Hou je mond Dit was DJ Maatman Begrijp goed dat al die smartjes zich aangesproken voelen door dit nummer Ik ben weg, Hey Ik ben blij dat hij dat zegt en niet ik We gaan lekker verder met Jay en hij bent over mijn baby Ik was al jarenlang op zoek naar de vrouw Die mijn wereld op zijn kop zet We weten dat ik iemand vinden zou Die de vreugde in me opwekt dan. En uh, ja, we blijven eventjes uh, ja, een beetje in dat, uh, in dat zoele sfeertje blijven we hier al. Oh, op die 106.9. En uh, blijf lekker luisteren. Tot 7 uur ben ik bij u. Mijn naam is Fred Haanje. Ik zou zeggen een hele goede middag nog. En we gaan eventjes, uh, ja, eventjes, uh, ja, eigenlijk naar het buitenland. Vlado, Georgiev en Angeli. Zet Dat was hier dan Vlaarujdorjev en dat allemaal van 1500 kilometer hier vandaan. Kroatië en uh, ja, Angele. We gaan verder met een, uh, ja, een plaatje van Geronimo en One Kiss. U luistert naar Entertainment for You. Eén radiostation, één radiostation. Radio, radio, radio. Welkom bij jouw nummer 1. ZFM Zandvoort met Entertainment for You. When you leave the close the door behind you Cause I'm feeling kinda taller than you Lately I'm feeling kinda stronger than uh, you Lately I'm feeling kinda better than you And I know just what to do I feel like doing my hair My hair I feel like calling some of my friends I feel like going to my club When you think that your sh don't stink, what it do, hey. And when it comes to me, you don't have a clue. Took me all of these years to realize that you don't belong here. I can do better. You say I'll never do better. Get yeah, right, whatever comes. Zo, en dan gaan we eventjes uh, nieuws Houston onderbreken natuurlijk, uh, ja. want we hebben iemand aan de telefoon en dat is uh, Nienke. Uh, kijk hier, ja, Nienke, bidden. Ja, hé, hey, hallo. Goeiedag. Hallo Nienke. Oh nee, goedemiddag, is het nog. Ja, het is nog goedemiddag, Nog, uh, nog een goedemiddag? kleine elf minuten. Ja. ja hé, uh. hey, uh, ja, hoe is het met je? Ja, het gaat eigenlijk heel erg goed. Heel erg leuk dat je belt. Ja, ja, het is even, eventjes eventje spontaan actie zo tussendoor. Ja precies, ja wat ik ja. zei al, dat weten de luisterers niet. Ik zit, ik zit momenteel in een café. Ik heb even een avondje vrij. Ja. De kinderen zijn lekker bij de opa's en wij gaan lekker uit eten. we doen even net een borreltje in een, in een café. Dus uh, ah, okay. als, ja. geluiden, uh, als de geluiden, als deur open gaat, hier staan hier in een halletje, dan weet je in ieder geval. Uh, ja, je vertelde al, het is niet meer het café van je vader. Hè? Nee, klopt, nee, nee, nee. Nee. Die heeft hij inmiddels al een jaar niet meer. Okay. Hij heeft een jaar gestopt eigenlijk. Ja. En, en, dat, uh, en dat pensioen? Ja, ja. Of uh, Sorry? Met pensioen? Nog één keer, sorry. Ik zeg, is hij met pensioen? Nee, nee, nee, nee. Nee. Hij oh. is onze geluidsman. Oh, oh, oh uh, we hebben <laughs> ja, het er nee, gewoon ingeraald nee. ervoor. Ja, nee, maar kijk, vorig jaar kwamen uh, Gerda en ik. We zijn samen zijn Dublon uh, gevormd. Eerst was het duw Dublon, maar we hebben het nou maar weer veranderd we hebben het nou veranderd in Dublon. Dublon? Dublon. Ja, en, en waar heb je het nou in veranderd, zeg je? Ja, nou ja, we hadden eerst duo Dublon, maar dat kwam eigenlijk... Ja, dat is weer een heel ander verhaal. Het kwam eigenlijk om het een beetje laagdrempelig te maken. Omdat we toch in het Nederlandstalige circuit zitten. Ja. Vonden we eigenlijk Dublon misschien iets te populair of te interessant klinken. Dat mensen dachten, nou, ze zijn eerst Gerda en Linken en dan nou in één keer zo'n naam. Dus vandaar we eerst een beetje hè, een laagdrempelig duo Dublon van hebben gemaakt. Ja. Dus nu hebben we het duo hebben we een weggestreept. Ja, nou maar gelijk toch. Gevallen, ja, kijk, vorig jaar zijn we met die plannen begonnen en, uh, en met het uitwerken en zo. En het werd in de horeca werd het allemaal anders en hey, je mocht niet meer roken al een paar jaar niet meer. Maar, en het werd allemaal wat rustiger en toen wij met deze plannen begonnen ook, toen dus zei mijn vader ook van, nou als jullie hier echt voor gaan, nou weet je, dan ik ga gewoon tien keer liever dan naar jullie mee als geluidsman, als hier voor een half lege kroeg zitten ook. Ja. Dus dat was ook een van de redenen dat hij eigenlijk uh, zijn café, uh, nou een beetje vaarwel uh, heeft gezegd. Oh, Oké. Okay. <laughs> Ja, nou ja, en uh, ja, de kleine groeit ook al? Ja, nou, ik, inmiddels zijn het er twee. <laughs> inmiddels al twee? Ja, ik, ik, ik hou niet ik alles bij. Van <laughs> ik hou jaar. <laughs> en, ja. ja. en, en, en uh, ja, je man nog steeds in het leger? Ja, nog steeds, ja. Kijk, daarom zijn we nu vanavond ook een leuke avondje met z'n want hij gaat straks twee maanden gaat hij naar, uh, op uitzending. Oké. Okay. Dus uh, we hebben dan nog eventjes net een beetje quality Ja, daar, spannend. Ja. Ja. ja, nou ja, nee, het, is toch, het is niet nou, altijd niks euh, ja, als je ja, uitgezonden wordt, toch? Als ja. je ja. man uit de defensie uh, treft, dan weet je dat het met uh, bepaalde... Ja. Nou, ja, ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja. Heerlijk, ja eh, alles, alles brengt risico's met zich mee, toch? De, dus, ja. Daarom, daarom, daarom. en nee? Je moet er altijd maar het beste ervan hopen. Ja, ja nee, zeker, dat is het, nou ja, sowieso... Ja. positief hey, in het leven staan, toch? Ja, zo is het. <laughs> Ik bedoel, eh, negativiteit is toch genoeg? Ach, daarom. Hey, daarom en, ja. uh, wat, wat zit er eigenlijk nog in het verschiet? Uh, uh, zijn jullie uh, bezig met een album? Uh, gaan jullie uh, uh, iets leuks doen uh, het komende nieuwe jaar? Nou, eigenlijk uh, er we zijn wel wat dingen beter, die in ontwikkeling zijn, zeg maar, waar we nog niet zo heel veel over kunnen zeggen. Ja. Een concreet plan, want dat moet eigenlijk allemaal nog een beetje uitgewerkt worden, maar qua uh, nieuwe singles... Wij zijn eigenlijk, weet je, omdat wij bij een moeder zijn en een en gezinsleven en weet je, ja. uh, zingen was eigenlijk er nauw bij. Maar inmiddels zijn we ieder weekend toch eigenlijk wel op pad. Dit weekend hebben we bewust dan eigenlijk nou ja, vrijgenomen. Ja. Maar uh, uh, wij hebben het eigenlijk zo druk dat wij ook zeggen van, joh, we gaan gewoon lekker optreden. En, en uh, dan hoef je in principe niet per se om de vier of vijf maanden een nieuwe single uit te we nee, willen nee. dat natuurlijk wel, maar wat heel veel mensen niet realiseren... en ook de luisteraars misschien niet... Uh, het kost best wel een hoop geld, weet je? Je moet toekomst ja, doen, ja, je moet een fotograaf... Ja. en het hele rambam, daar ben je toch wel 2.000, 3.000 euro kwijt. En ja, weet je, als je ook gewoon een gezin thuis hebt... en nou ja, gegeven, dan stort je het liever gewoon lekker op de privérekening... en op de huishoudrekening... Uh, en ja. ga je er leuke dingen voor doen of sparen voor, weet je? Dus... En, ons voordeel is dat wij beide afzonderlijk al, al 15 jaar uh, solo bezig zijn. Ja, dat klopt. Ja. En dus ja, dus we, de, uh, wij kunnen daar ook een beetje op teren. En we hebben. Ja, maar dat een... Sinds, uh, sinds een jaar hè, dat jullie samen zingen, toch? Ja, nou ja, in, ja, in principe een jaar. Maar wat bekend is bij, de, bij het publiek, is dan een half jaar vanaf juni zijn wij uh, in principe hebben we het bekendgemaakt. gemaakt, vanaf ja. 14 juni dan onze single, onze eerste single uit. Dus, uh, maar ja, we hebben het best, we hebben het aardig druk. Dus het is, uh, uh, wij hebben ook zoiets van, ja, zingen is wat iets wat wij willen. En weet je, voor de radio natuurlijk, het is, uh, dat hoort er natuurlijk bij en dat wil je ook heel graag. Maar ja. we hebben dus gezegd, van, nou, we doen het gewoon één keer per jaar. En we, waarschijnlijk rond de zomer komt er dan een nieuwe single uit en dan, uh, en, en, dan zien we wel weer. Ja, ik ja, weet je nooit hoe het gaat, of ja. wat in één keer uh, je pad bewandelt, dat je in één keer wel weer zou. Nou, ja, zit er nog een tour er... in? Ja, sorry. Zit er nog een radiotoer in? Of? Ja, nou weet je, dat is gewoon heel erg lastig. Dat was bij beide singles heel lastig. Want uh, Gerda werkt. Nou, ik momenteel dan even, dan weer niet. Want zingen is mijn, mijn werk op het moment. Ja. Maar ja, ik had natuurlijk, weet je, net een kleine, die is nou zeven maanden. Dus ja. Dat gaat ook alweer op. Ja, die, nou al, die trekt nu al alle knoppen van de tv af en zo. Oh jongen, ja, nou, <laughs> dat kruipen. Nou, dat gaat wel snel. Maar. <laughs> Weet je wat ik bedoel? Je hebt twee agendas naast elkaar. Ja, klopt. En uh, uh, daarom zegt, wij, wij kunnen we dat eigenlijk bijna niet eens doen. Wij hebben, geloof ik, deze keer. Nou, niet eens, niet eens één studiobezoek gehad. Maar ja, gelukkig kan het bijna altijd telefonisch. Dus daar zijn we echt super blij mee. Ja, nou ja, ik bedoel, uh, ja. Je, weet, uh, je bent altijd welkom. Ja, als we een keer naar Frankfurt gaan, dan, uh, dan weet ik je zeker te vinden. Sowieso, ja. of in de buurt. Ja, komt zo ja. goed. Nee, dat, uh, dat gaan we zeker een keer doen dan. Ja, Toch? Hé, hey, um, ja. ik, ik, uh, ja, ik zie dan wel uh, langzaam op het uh, nieuwsafstreven van 6 uur. Oh, kijk eens aan. Uh, en ik denk <laughs> dat ik nog uh, eventjes een, een leuk plaatje van jou ga draaien. Nou, dat vind ik goed. Uh, en dat is dan uh, ja, het nummer uh, eigenlijk uh, gekofferd van, uh, van André Hazes Ja, dat klopt, ja. Want dat was uh, de laatste die, van jouw uh, solo, geloof ik, hè? Nee, nee, nee. Ik laat, ook, oh. uh, ik laat jou los. Heb je die niet? Nog? Uh, oh, niet ja, die heb ik ook nog. De, ja, nou dat was dan de laatste. Dat is, dat is eentje van BZR. Nou, dan, dan doen we die. Dan Beetje doen we die. Gejapt, dan... Uh... <laughs> dus laten we hazen eens even met rust. Ja. He? En uh, ik nou, die, laat je los. Dan draaien we die. Dat goed, hoor. Sorry? Ik zeg, die vind ik ook goed, hoor. Wat jij wil. Ja, nee. Uh, je hebt nou gezegd, ik laat je los. Dus nou, dan doen okay, we Oké, ik, ik laat je los. Oh, Oké. Okay. Dat <laughs> is goed. Hey, Nienke. Ik, uh, ik, ik wens jou nog een prettige avond uh, uh, met Het de familie wel. daar dan. En uh, ja... Horen elkaar en, gauw weer en, uh, ja. Is heel goed, ja, oh. helemaal goed en, en heel goed uiteinde ook alle luisteraars. Ja. In ieder geval lekker feesten en borrelen. en uh, nou ja tot volgend jaar. Ja, en uh, denk om de vingers hè. Ko ja dat raak ik niet aan. Ja. Oké. Okay. Weet je veiligheid <lacht> <lacht> voor alles. Ja, dat is tof... mama hè? Kan jij kan je eigenlijk nog lelijk aan branden. <lacht> <lacht> ja inderdaad. Oké. Okay. Hey, bedankt voor het telefoontje. Ja graag gedaan. Oké. Okay. Hoi, hoi. Hoi. hoi.